Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Renze Klamer. Hele goedemiddag. Ex-Kamerlid Ewout Eergang gaat zijn jongensdroom achterna. Hij doet ontwikkelingswerk in Afrika. En onze samenleving draait compleet door. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter legt zo de vinger op de zere plekken. Nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk.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 Op last van de rechter blokkeren Nederlands internetproviders... sinds mei vorig jaar de toegang tot de Pirate Bay. De Rabobank heeft een moeilijk half jaar achter de rug. In de eerste helft van 2013 werd een winst geboekt van 1,1 miljard euro. Dat is een daling van 14 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak is de aanhoudende recessie in Nederland. Door de stijging van het aantal faillissementen... en de groei van de werkloosheid... heeft de bank verlies moeten nemen op openstaande leningen. Vooral klanten in de bouw, de vastgoedsector... De glastuinbouw en de binnenvaart hebben het moeilijk. Een man van 43 uit Geleen is in België aangehouden... nadat hij zijn ex-vrouw met een pistool had bedreigd... en daarna per ongeluk zijn nieuwe vriendin neerschoot. De man zocht dinsdag zijn ex op in Vlissingen. Ze maakte ruzie over een omgangsregeling voor de kinderen. Hij bedreigt haar met de dood en zet een pistool tegen haar hoofd. Toen het wapen haperde, gaf hij haar een paar klappen... en reed vervolgens in zijn auto richting België... Op een parkeerplaats aan de Belgische grens stopte hij en keek in het pistool na. Toen ging het alsnog af. De kogel boorde zich in de rug van zijn vriendin die naast hem in de auto zat. Ze ligt in het ziekenhuis. In het noorden en midden van Portugal woeden tien grote bosbranden. De brandweer heeft 750 man ingezet om het vuur te bestrijden. De getroffen districten zijn Villa Real in het noorden en Viseu in het midden van het land. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer vermoedt dat enkele branden zijn aangestoken. De Portugese brandweer krijgt hulp uit Spanje en Frankrijk. Spanje heeft blusvliegtuigen ter beschikking gesteld. Een taxichauffeur uit Amsterdam is gisterochtend beroofd... en zwaar mishandeld door twee passagiers, de politie. Gisterochtend, even voor zeven uur, kwam bij ons de melding binnen... dat er een straatroof zou zijn geweest... vlakbij winkelcentrum De Molenwijk in Amsterdam-Noord... En toen wij daar aankwamen, troffen we op die locatie een 48-jarige man aan eh, die gewond was. En Hij bleek een taxichauffeur te zijn die tijdens zijn werk was overvallen. En Hij had dusdanig letsel dat hij eh, met ernstige, ernstige verwondingen naar een ziekenhuis is overgebracht. De chauffeur ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij heeft hersenletsel en is geopereerd. De twee verdachten, een man en een vrouw, zijn gisteravond opgepakt. Het weer in het oosten en noorden vanmiddag vrij geregeld zon. Elders veel wolken en vooral in het zuidwesten en zuiden ook wat lichte regen. Het wordt 21 graden in Zeeland en 25 in Groningen. Morgen geleidelijk zonniger en 23 tot plaatselijk 27 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en het Hoeverlaken 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Zo dadelijk een tafel vol boeiende gasten in Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Ga naar justdigit.org en schep mee. Justdigit met dubbel G, G. Bij ons winkelt u met uw muis in plaats van een winkelwagen. Daarom bespaart u zoveel tijd. MKB Kantoorartikelen.nl Dit is Radio 1. E -O. Dit is de dag. Rens Klamer en Jeroen Snel. Een ex-Kamerlid heeft recht op 38 maanden wachtgeld. Maar zover laat Ewout Eergang van de SP het niet komen. Hij gaat ontwikkelingswerk doen in Tanzania. Is dat een uh, jongensdroom? Nou, een beetje wel. Eigenlijk in ieder geval een studententijddroom. Uh, uh, en uh, gelukkig ook een, een droom van mijn vrouw om een paar jaar in het buitenland te, uh, te werken. En met ook een voorkeur voor Afrika. Dus ik vind het heel leuk om dit te gaan doen. Uh, ook op het snijvlak van financiële sector en ontwikkelingssamenwerking. Dus uh, ik ben heel blij mee. Zijn boek Borderline Times deed in België heel wat stof opwaaien. Psychiater Dirk de Wachter houdt de samenleving een spiegel voor. Dirk de Wachter, welkom. Kort gezegd is uw boodschap eigenlijk, we zijn helemaal doorgedraaid. Zitten we hier vandaag met een onhelstprofeet aan tafel? Ik ben een cultuuroptimist. Ik geloof in de kracht van onze cultuur en onze maatschappij... Maar daarvoor moeten we erg kritisch zijn. Maar er is hoop. Anders, anders implodeert het hele systeem. Verder aan tafel tv-maker Floortje Dessing. die opnieuw met een serie reisprogramma's komt. En Marianne van Dijk. die in Amsterdam probeert te leven. als een prehistorisch mens. Ze draagt geen berenvel, dat nog net niet. maar loopt wel op blote voeten. En uw mening horen we graag via Twitter. met de hashtag DIDD. of ga even naar onze website. Ditistedag.nu. Ja, heer Wout Eergang, u was tot september vorig jaar Tweede Kamerlid voor de SP. We praten zo over uw nieuwe uitdaging in Afrika, ontwikkelingswerk. Maar we horen toch ook even graag uw mening, als het nog mag, over de politieke actualiteit. Onder andere over de ABN AMRO. We hebben even een aantal feiten rond deze bank op een rijtje gezet. Het kabinet wil snel een besluit nemen over de toekomst van ABN AMRO. Ik denk dat ik niks nieuws zeg als ik zeg dat ik vind dat we zoveel mogelijk moeten proberen terug te verdienen van het geld wat erin is gestoken. Dijsselbloem is bijna klaar met de plannen voor de staatsbank. We leggen daar de laatste hand aan. Over een paar weken. Misschien zelfs sneller. Deze week nog? Die beslissing valt kort mij. Waarom? Het tempo, de omvang, tijdpad. Kom zodra het kabinet erover heeft besloten. Dus u moet heel even geduld hebben. Nou, dat hebben we dan maar. Ewout hey Heergang, oud, eh, SP'er in de Tweede Kamer. Mag het nog even over de ABN AMRO? Ja hoor, ja, nee, ook als econoom en als uh, burger van dit land volg ik dit uiteraard uh, met belangstelling. Heel goed. Minister uh, Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei gisteren dat er snel een besluit komt rond uh, ABN AMRO. Bent u daarover verbaasd? Nou, kijk, een besluit is natuurlijk een, een besluit, maar als het, uh, als het gaat richting uh, 100% verkopen verkoop van uh, de bank. Uh, die nu van, nog in staatshanden is. Die nu nog in staat dan... Ja, dan ben ik daar wel een tikkeltje over verbaasd, omdat ik de indruk had dat de vorige minister toch nog uh, de neiging had om in ieder geval in overweging te nemen. Om de staat een minderheidsaandeel of in ieder geval nog een aandeel... in de bank ook een langere termijn te laten houden. En dat lijkt mij ook eerlijk gezegd verstandig. Want wat volgens mij het slechtste scenario is... is dat ABN AMRO wordt geprivatiseerd en in buitenlandse handen valt. En dat zal de kredietverlening van ABN AMRO in Nederland niet ten goede komen. En dat soort publieke belangen, vind ik, moet Nederland gewoon als land... Uh, vanuit ons eigen belang als, als staat der Nederlanden... Uh, goed in het oog houden. het nou, doet me een beetje denken aan KPN... wat misschien in uh, Mexicaanse handen dreigt te vallen. Ja, nee, Er zijn inderdaad een heel aantal uh, Nederlandse bedrijven... in buitenlandse handen gevallen. En daar zitten soms ook uh, ja, publieke belangen aan verbonden. Ja. En uh, daar mag je best een beetje voorzichtig mee omgaan. En uh, ik vind dat na de kredietcrisis moet je dus heel goed uh, over nadenken... of je een systeembank uh, als ABN AMRO, het gaat hier niet om een klein, uh, klein rotbankje om de hoek... Uh, of je het, ja, het risico wil nemen dat die in, uh, in buitenlandse handen gaat vallen... bij een volledige uh, verkoop. Want die kans is uh, aanzienlijk, zegt u? Nou, Dat is zeker een mogelijkheid. Uh, en al, reken er maar op als het in, in, in Franse handen valt of zo... dat dan, uh, als er gekozen moet worden tussen kredietverlening in Frankrijk of in Nederland dat het dan niet het laatste gaat worden. Want zo werkt het natuurlijk wel. In, in houden wil Dijsselbloem volgens mij niet... want hij zei duidelijk van ik wil weer zoveel mogelijk geld ermee verdienen. Ja, een beetje terugkrijgen. Wat we toen ervoor hebben betaald En de rekening... is inmiddels opgelopen tot zo'n 30 miljard. Dus dat is nogal wat. Ja, nou dat, dat bedrag terugverdienen dat gaat uh, sowieso helaas nee. niet gebeuren. Dat bedoel, het staat geloof ik voor 11 miljard op de staatsbalans. Nou ja, uh, als, je, als het 15 miljard wordt, dan ben je nog pas op de helft. Ja, terwijl toen het verkocht werd, uh, uh, Wouter Bors, uh, minister van Financiën... die deed ons toch wel voorkomen van, nou, hier worden we nooit slechter van. Ja, nou, het is natuurlijk toen in veilige handen gebracht, zoals hij het uitdrukte. Maar de... hij zei ook, nee, we, we kunnen ook als we het weer terugverkopen met winst uh, eruit komen. Nou, ik weet niet of hij het zo letterlijk gezegd daar heeft. Volgens mij niet, uh, dat, dat was in ieder geval wel de hoop. En uh, daar, daar zover zal het uh, vreselijk niet komen. Die ja. kans is heel erg klein. Dan nog even Griekenland. Uh, ja, Dijsselbloem heeft uh, toch wel gezegd... na 2014 moeten we heel misschien Griekenland opnieuw helpen. Hoe precies, dat is niet duidelijk. De oppositie wil in ieder geval uh, opheldering... ook uw opvolger bij de SP. Is het eerlijk om nu toch uh, ja, de belofte van een jaar geleden... weer een beetje in te trekken? Want toen zei hij van... Nou, nog één keer en dan zijn we er wel klaar mee met Griekenland. Ja, kijk, ik denk dat iedereen die Griekenland... Uh, de, de financiële situatie van Griekenland volgt, ook een jaar geleden al kon weten dat het land, de kans dat het land het zonder uh, nieuwe hulp uh, zou redden, uh, toch wel heel erg klein was. Dus ik denk, dat, uh, ja, de, de, ik denk dat het realistisch is om te zeggen dat er opnieuw uh, geld naar Griekenland zou moeten. Dat ja. is bijna onvermijdelijk, omdat de schuldenlast van het land zo hoog is dat ze. Ja, zonder uh, nieuwe hulp eigenlijk niet zullen gaan redden. Neemt u het uh, de minister kwalijk dat hij toch in een debat uh, eerder liet doorschemeren dat het uh, ja, einde wel in zicht was? Okay, dan, ik, zit niet meer, hulp. ik zit niet meer in de politiek. Dus dat soort dingen dat moet de minister zelf uh, afwegen. En dan moet de Tweede Kamer over oordelen. Maar ik denk dat als je ook een jaar geleden kijkt naar de financiële situatie van Griekenland, dat je moeilijk kon volhouden dat dat, dat het land het zelfstandig zou redden. Zit er een grens wat u betreft aan hoe ver een land in moeilijkheden zelf kan geraken... voordat je geen steun meer hoeft te geven aan een ander land? Dus kan het ook bij wijze van spreken zo slecht gaan we in Nederland... dat we op een gegeven moment wel zeggen, nou, die Grieken hoeven we niet meer te steunen? Nou kijk, in deze situatie is het natuurlijk de, de situatie... dat Griekenland bijna alleen maar nog leningen heeft van landen als Nederland. Van andere Europese landen. Toen Griekenland nog afhankelijk was van de internationale kapitaalmarkt dan kon je natuurlijk zeggen, ja, dan moeten die banken dat probleem maar zelf oplossen. Inmiddels is dat niet meer de situatie. Bijna alle schulden van Griekenland zijn aan ons. Dus daarmee is het per definitie ook ons probleem. En dat kunnen we niet zomaar eh, kwijtraken? Nee, je, kijk, als je dat geld niet terugkrijgt, dan krijg je het geld niet terug... omdat iemand niet terug kan betalen. Dat is, bij, bij, bij, ja, dat is niet alleen bij Griekenland zo. Dat is per definitie zo als iemand geld uitleent... en het kan niet terug worden terugbetaald. We gaan het hebben over Tanzania. Leuk toch? Ja, heel ja. leuk. Wat gaat u daar precies doen? Ik ga daar werken voor, voor Farm Access. Dat is een, een, een Nederlandse organisatie, een Nederlandse stichting, die werkt aan uh, verbetering van de gezondheidszorg. en vooral verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Afrika. Uh, in Afrika is de gezondheidszorg vaak niet alleen van een hele slechte kwaliteit... maar mensen kunnen het ook niet betalen... omdat er geen zorgverzekering is zoals mensen dat in Nederland hebben. Als, als u iets ernstig overkomt... en u moet een hele dure behandeling in het ziekenhuis krijgen... dan uiteindelijk betaalt uw zorgverzekering uh, een groot deel van de rekening... of bijna de hele rekening met, met, met mm -hmm. aftrek van eigen risico uh, of iets dergelijks. In Afrika bestaat dat niet. Dus als mensen dus ziek worden... Ja, dan betekent dat bijna altijd uh, ja, dat je of geen behandeling kunt krijgen of dat je bij familie en vrienden moet gaan lenen... en ja, je echt diep en diep in de schulden moet steken als het je überhaupt al voor elkaar ja. loopt. En wij proberen uh, in Afrika, onder andere in de Kilimanjaro-regio... waar we nu een uh, verzekeringsprogramma hebben opgezet... waar mensen zich kunnen verzekeren. moeten ze ook zelf iets betalen. Er zitten nu bijna 15.000 mensen in dat programma. Uh, en uh, daar gaat ook geld van de Nederlandse overheid bij... om zo'n systeem op te zetten, Nederlandse uh, ontwikkelingshulp... En we proberen dan ook tegelijkertijd de klinieken waar mensen heen gaan... dat, ook een beetje, dat ze ook een beetje waar voor hun geld krijgen... dat ze goede gezondheidszorg krijgen. En op die manier proberen we gezond, een goede gezondheidszorgsystemen te creëren... waar ook meer mensen uh, hun geld in willen steken. Dat het niet alleen maar uh, moet komen van de Tanzaniaanse overheid... die eigenlijk nauwelijks geld heeft. Maar ook de mensen zelf die betalen een kleine premie? Ja. En, en dat is wel op te brengen voor ze? Ja, dat, is een, uh, dat gaat om een heel... Ja, dat gaat om een paar tientjes uh, per jaar hoog uit. Uh, en daar stopt dan, er zit dan een subsidie bij. En mm. we proberen tegelijkertijd de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Ja, en op die manier probeer je uh, uh, ja, het, de hele, de hele, het hele systeem van de gezondheidszorg daar te verbeteren. Want mensen zullen ook nooit uh, bereid zijn om uh, zich te verzekeren... Uh, voor kosten van gezondheidszorg als ze ook niet het gevoel hebben, het vertrouwen hebben dat het kwalitatief goede uh, gezondheidszorg is. Ja, dus u kunt daar perfect uw financieel-economische achtergrond... Uh, combineren met de jongensdroom... Ja, dat hoop ik wel. Een ...keer naar Afrika. Ja. Ja, ja, dat hoop ik wel. En uh, ik denk dat het, uh, ontzettend, uh, dat hoop ik dat het ontzettend inspirerend zal zijn... om daar te kunnen werken aan. Verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg... voor wat uiteindelijk toch de armste mensen van de wereld zijn. In en... een Tanzania is een straatarm land... En uh, ja, de regering geeft misschien een paar tientjes per jaar uit... per, per, per, per hoofd van de bevolking om voor, uh, voor gezondheidszorg... Ja, daar kun je gewoon geen goede gezondheidszorg voor organiseren. Ja, maar waar kan ik het mee vergelijken in Nederland? Is het een verzekeraar of toch ook een organisatie... die zelf die medicijnen gaat uitdelen? Uh, eigenlijk geen van beide. want okay. wij verzekeren zelf niet. Uh, we hebben daar partners voor... En we proberen ook de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. We proberen eigenlijk het hele systeem te creëren wat we in Nederland hebben... maar daar volstrekt afwezig is. En ja. u moet wel bedenken... kijk, in Afrika 10% van alle ziekten in de wereld is in Afrika... maar Afrika geeft maar 1% uit van wat de hele wereld uitgeeft aan gezondheidszorg. En als je Zuid-Afrika erbuiten laat, is het nog maar 0,3%. Dus die gezondheidszorg die is volstrekt... Uh, zit volstrekt zonder middelen om, om, om uh, een goede gebouwd. grond te zorgen. Ja. Je moet er moet nog helemaal van de grond worden opgebouwd. Floortje Dessing, hoe luister jij naar dit soort uh, ja, mooie verhalen? Ja, ik, ik ben een enorm voorstander van dit soort uh, projecten. Dit soort initiatieven ook. Omdat um, wij hebben natuurlijk een verleden. waarin uh, onze hulpverlening aan, aan Afrika bestond. vooral uit het geven hè, en het, het, Uitdelen het brengen maar. van zorg. Letterlijk ook. Dat natuurlijk fantastisch was. Maar waar dit soort initiatieven zich voor inzet, is eigenlijk vanaf de basis een samenleving opbouwen die ja, dezelfde privileges en, en rechten heeft als, als wij die hebben in het Westen. En dat is natuurlijk zo toe te jagen. En ik vind het wel mooi dat het steeds vaker gebeurt. Je ziet het ook steeds meer, ook op reizen zien we steeds meer dit soort initiatieven ontstaan. Mensen die microkredieten uitdelen. Het is net zo fantastisch, want je geeft mensen een klein bedrag waardoor ze klein. He, in dit geval bij bico een bedrijfje kunnen opzetten. Ja. En voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Dat, en dat, dat is ook een van de, de dingen die wij doen in uh, Tanzania. Want we hebben dus met Farm Access, daar hebben we ook het Medical Credit Fund. Dus dan geven we kleine private klinieken die kunnen een lening bij ons krijgen. Dan krijgen ze ook hulp hoe ze een bedrijf moeten or, organiseren. Want dat is vaak ook gewoon niet goed ge, georganiseerd. Dan, ook, dan helpen we ze ook om bij de bank die lening te krijgen. En wij staan dan voor een deel. Garant daar ook voor. En op die manier, je hebt ook geld nodig om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Ja. Hoelang, ja, Afrika, hoelang, ja? nou, ik wil eigenlijk zeggen: Afrika is natuurlijk het, het dubbele, is het groeit zo hard. Als je kijkt naar de, sommige economieën, sommige landen gaan zo hard. Ik bedoel, ik kom net terug uit Zambia, de hoofdstad daar, die is zich zo snel aan het ontwikkelen met grote internationale banken, verzekeringsketens, alles komt er allemaal. He, dus de doplaag gaat heel hard, er komt heel veel geld binnen. Maar de onderlaag die blijft maar aanmodderen. Ja, Echt ja, ja. aanmodderen, letterlijk. En dus dat daar is, is die structuur groot probleem. hard nodig. Heel hard. Hoe lang geeft u zelf daar? Is, is het een project van x aantal maanden? Of zegt u nou, nee, misschien zit daar wel jaren. Nou, ik, ik ga daar nu in ieder geval anderhalf jaar aan werken. Maar de, de intentie is eigenlijk om dat veel, veel langer te gaan doen... Uh, dus de, dan denk je toch eerder aan een aantal jaren. Ja. En ik heb absoluut niet de illusie dat in een paar jaar. natuurlijk, die, daar. Uh, alles kan worden opgelost. Ik zou niet durven. <lacht> maar, u, uh, maar ik geeft hoop wel. Het een de tijd. Ja. Ja, ja, ik denk ja, dat dat moet ook wel. Ja. Want het is natuurlijk ook een land met ontzettend veel problemen. Uh, heel veel praktische obstakels. En uh, ja, dat komt er allemaal bij kijken. Maar voor uw privé, een vrouw met twee hele jonge kinderen. Uh, niet zo heel lang geleden opnieuw vader geworden, ja, begreep ik. Vorige week donderdag. Hoe gaat dat? Uh, want u gaat in uh, Dar es Salaam wonen. Ja. Uh, uh. Is, is dat daar? Uh, mijn vrouw en, uh, en kinderen gaan mee. Uh, nou ja, dat heeft ook allemaal praktische consequenties. Dus zij moet haar, haar baan opzeggen. En, ja, je moet natuurlijk afwachten of het lukt om daar ook opnieuw werk te vinden. En met twee jonge kinderen ja, moet je toch ook heel erg in de gaten houden. Ja, het is wel Afrika, dus er zijn allerlei ziekten, malaria natuurlijk, uh, waar je heel erg op moet letten. Dus als, je daar, als de kinderen koorts hebben, dan moet je onmiddellijk alles laten checken. Dan moet je niet zoals in Nederland denken, we kijken het even een ja. paar dagjes aan. Maar goed, de, de, de, dus uiteindelijk moet je daar ook gewoon een praktische afweging van, van, van, uh, van hoe je daar het beste mee om kunt gaan over maken. Uh, ja, het lijkt mij heel, uh, heel inspirerend om te kunnen zorgen dat de toegang voor gezondheidszorg voor mensen in Afrika verbetert door het werk dat we met Farm Access doen. U bent bijna een jaar weg nu uit de Kamer sinds de verkiezingen van september vorig jaar. Uh, de Kamerleden hebben een wachtgeldregeling van wat is het? 38 maanden geloof ik? Ik weet het niet precies. 36 maanden, drie jaar. Uh, maar binnen een jaar heeft u een nieuwe baan. Uh, ging dat inderdaad makkelijk? Of zegt u van nou ik heb toch wel heel wat brieven links en rechts moeten schrijven? Nou dat ging niet heel makkelijk. Ik heb ook als zelfstandige nog wat uh, losse klussen kunnen doen. Maar um, ja ik heb ook zelf... Uh, natuurlijk ervoor gekozen om te zeggen... van ja ik zou nu heel graag een paar jaar in het buitenland uh, willen werken. Uh, en ook die, ja, die, die mogelijkheid geprobeerd uh, te vinden. Maar u had ook met uw wachtgeld gewoon de wereld uh, rond kunnen reizen... in het uh, voetspoor van de nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, nou. Kamerleden... Het zijn niet onderwijs. alleen maar zomaar de wereld aan het rondreizen? <laughs> nou, volgens mij wel toch? Ja, maar we doen nog wel iets meer dan alleen maar een beetje suffen... Uh, Wordt ook gewerkt. De wereld rondreizen. <laughs> ja, nee, ik zeg niet dat het doelloos is. Ongetwijfeld met de mooiste doelen, maar je reist nou eenmaal veel. Dat wel, ja. Dat wel, nou, daar gaan we het ja. ook zo over hebben. Maar daar heeft u, uh, meneer Eergang, dus niet voor gekozen. U wilde gelijk aan de slag, uh, handen uit de mouwen. Ja, maar dat kan ook niet. Want voor, uh, voor oud-ministers uh, en Kamerleden uh, die in een wachtgeldregeling zitten... is er gewoon een sollicitatieplicht nu. Uh, en dat, is, dat vind ik ook voorkomen terecht. Uh, dus gelukkig bestaat die mogelijkheid uh, niet meer. Gaat u het helemaal niet missen, de politiek? Nou, ik ben natuurlijk al een tijdje niet meer... In, ik zit niet meer in de Tweede Kamer. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet echt mis. Uh, dus uh, ja, er worden allerlei mensen die praten over zwarte gaten... en dat soort dingen. Nou, die heb ik niet gezien. Ja. En met Prinsjesdag bent u nog in Nederland. Dat kunt u nog zien op televisie. Uh, maar de komende jaren ja, zal dat uh, ja, een uh, heel gek verhaal worden op Verf afstand. De bedshow? Ja. Nou, ze hebben er ook internet, uh, dus. Uh, oh, het blijft je je niks al of zou, je, je, Ook als ik weg ben, ik, je krijgt alles mee. Ik ja. kan alles zien, ja. elke maar wil je nieuws. Dat? Uit, ja, heel graag. Volg alles. Muziek ja. Luistert naar: dit is de dag op Radio 1. E. Genesis, Land of Confusions. Ze is de meest bekende reisjournalist van de Nederlandse televisie. Waarom reizen voor haar zo verslavend is, horen we straks. Uh, Floortje Dessing, maar eerst houden we onszelf een spiegel voor. Precies, en die spiegel houden we onszelf voor met uh, Dirk de Wachter. Uh, u bent uh, psychiater en gezinstherapeut in Leuven in België. Uw boek heet Borderline Times. En dat wordt uh, behoorlijk goed verkocht in België. En ook in ons land slaat het aan. En wat opvalt in het boek is dat u de ziekte Borderline gebruikt... de aandoening als beeld om aan te geven hoe onze samenleving ervoor staat. Dat is nogal wat. Waarom leiden wij allemaal aan Borderline? Omdat de symptomen die deze patiënten vertonen... naadloos passen op de samenleving. Ik gaf veel lezingen over dat ziektebeeld. En de mensen in de zaal, de zogezegde normalen... die zegden allemaal, wij hebben dat ook. En zo ben ik daartoe gekomen, hè. En, en, en even kort, wat hebben ze dan ook? Wat is borderline ook alweer? Uh, de moeilijkheid om alleen te zijn. De relationele instabiliteit. Wie ben ik? Wat doe ik in dit leven? De zinloosheid van het leven. Allemaal zaken die ons allen hier in, dit, uh, in onze kontrein in het Westen heel erg treffen. Okay, er zijn uh, opvallend veel twintigers en dertigers die uw boek en uw analyse omarmen. Waarom maakt juist die leeftijdsgroep zich zo zorgen over de samenleving? Omdat zij er de toekomst bepalen natuurlijk. Omdat zij zien dat, dat er iets moet gebeuren. Maar hebben, Zo zij blijkt... ook, hebben zij ook meer dan andere leeftijdsgroepen last van die... Van die ik ziekte. denk het niet. Ik, ik ben hoopvol over de volgende generatie. Dus wat ik eigenlijk vooral wil doen is mijn generatie, de post-68ers, een spiegel voorhouden en hun zelfgenoegzaamheid van kijk eens wat wij gerealiseerd hebben hier van vrijheid en, en rijkdom. Hè. Kijk Porst. eens wat een duistere kant dat daar ook aan. Post-68? Ja. Dus iedereen na 1968? Wel ja, heel die generatie mensen wel, waarom, die, die bevrijd is geworden. dat op, op 68? hoeft niet, men, men kan het sociologisch zo benoemen. Hè? Maar de, de, de generatie die bevrijd is van, laat ons zeggen, in Vlaanderen dan toch het katholieke juk. Hè? Die, die zich bevrijd hebben in, in een soort van zelfgenoegzaam vrijheidsdenken. De 60s, de hippies, ja. die, die periode. Daar waar Michel Houellebecq, de Parijse schrijver die ik graag citeer, heel cynisch uh, er tegenaan schopt. Hè. Ja. En ik gebruik hem als uitgangspunt om te zeggen: van ja, het loopt niet altijd zo fantastisch als wij wel zouden willen. Ja, en dat beeld schetsen we inderdaad. Even kort gezegd: we zijn allemaal patiënt uh, eenzaam. Er is een chronische leegte. We twijfelen aan onze identiteit. We kunnen geen vaste relaties meer aan. Gaan. Het is een beetje een somber beeld. Zeker, het is niet altijd zo prettig. Vandaar dat ik zeg, er moet wel over nagedacht worden. Ja? Even, om, om even Laten we even een concreet thema erbij pakken. Want he, wat u eigenlijk doet, u, u noemt een aantal kenmerken van borderlines... als verlatingsangst, zinloos geweld, vragen over identiteit. En als ik er even eentje pak, dan is dat bijvoorbeeld... de prijs van individuele vrijheid. Iets waar we allemaal hard, hard voor gevochten hebben in dit land. Ja. En daarover schrijft u dit... Onze liberale samenleving stelt het individu zo centraal... dat ook de uitbouw van een zelfcreërende werkelijkheid... aan individuele opdracht geworden is. We leven in een tijdperk dat als verplicht levenscrescendo... aan elk individu meegeloft geeft zichzelf te ontplooien... en zichzelf te realiseren. Dat klinkt als iets moois wat we bereikt hebben. Wat is daar de prijs voor? Omdat we in de plooien onszelf niet meer terugvinden. We moeten ons zo ongelooflijk manifesteren. We, we moeten in dit leven zoveel realiseren dat we niet meer weten waar naartoe. En een tweede probleem, dat is dat de mensen die dat niet kunnen, dat die uit de boot vallen. Dat onze samenleving zo in dat soort van succesdenken is geworteld, dat degenen die geen succes hebben, uit de boot vallen en dan eenzaam achterblijven en naar de psychiater gaan. Is, is dit ook iets wat gerelateerd is aan de wereld van sociale media? Waar, waar het vaak draait om, om veel likes op je Facebook-fotos en het delen van ik je leven met anderen? Ik geef dat ook als voorbeeld. Nu Dat is allemaal nieuw, dus we moeten zien naar wat dat uh, naartoe gaat. Maar ik zie toch nogal wat eenzame mensen met 500 vrienden op Facebook. Hè? Die zeggen van, ik heb zoveel vrienden, maar ik zie ze nooit. En ik denk dat het menselijk dier toch wel de nabijheid van de ander nodig heeft. En niet alleen het scherm... Maar is het dan dat, dat, we, dat, dat we ook meer moeten delen van, van de andere kant van ons leven op, op social media? Wel, ik, ik ben een psychotherapeut, dus het moeten dat staat zo niet in mijn woordenboek. Maar wat ik doe is mensen zeggen van kijk, denk eens een keer na. Waar zijn we mee bezig? Wat is er aan de hand? En kijk eens wat dat voor u betekent. Wat kunnen jullie daarmee? En nu blijkt dat ik inderdaad nogal wat reactie krijg van jonge mensen die daar van alles mee kunnen tot mijn genoegen. Dat maakt mij optimistisch over de toekomst. Hè? Ja. Ik zeg, onze generatie heeft het een stuk verknoeid. Laat eens kijken of de jonge generatie dat niet opnieuw kan uitvinden. En ik zie dat dat ook gebeurt. Ik ben een cultuuroptimist. Kijk, dat, dat is toch een soort van hoopvol. Maar ik wil nog even naar een paar dingen die u moet doen. Bijvoorbeeld ook de agressie. Latent aanwezige agressie. Dus iedereen heeft een soort agressie. En het is niet meer gebaseerd op vroeger... bijvoorbeeld het uitvechten van familieruzies... Of echt ge geweld met zin, maar vaker zinloos geweld. En dat, dat komt is... ook door deze samenleving. Eigen aan deze tijd, dat is dat het geweld... Ik kan dat niet sociologisch bewijzen, moet ik zeggen. Dat is een, een moeilijk punt. Maar dat het geweld dag van vandaag heel erg paroxysmaal is. Het komt uit het niets. Plots ontstaat er grote agressie zonder doel zonder een, uh, ja, het, het uitbreiden van de natie of het, uh, het wreken van, van de familieveten. De agressie is zomaar, waardoor ze ook zeer moeilijk te bestrijden is. En er zijn zeer vele voorbeelden van de laatste jaren in Europa van dat soort van agressie. Ik, ik zie mensen aan tafel uh, geïnteresseerd kijken. Is er is iets wat, uh, wat jullie aanspreekt? Floortje Dessing, her, herken vind, je er iets in? Nou, ik vind het uitermate moeilijk. Ik vind namelijk wel we leven in, in, een, in een tijd... waar je in dus, inderdaad als individu je heel goed kan ontplooien nu. Dat is, ik zie dat als een Ik weet enorm niet dat dat, dat zo is. Ja, ja, dat, natuurlijk vinden wij dat. Wij hier rond de tafel, hier in dit blitse media gebeuren. Allemaal jonge, mooie, succesvolle mensen. Wij vinden dat allemaal fantastisch. Er zijn elke dag mensen in deze maatschappij die dat niet kunnen. En dat is omdat zij sociaal gezien, ook in deze fantastische maatschappij, niet alleen in Afrika, die kansen niet hebben. En toch worden zij daarop afgerekend. Dat is wat we noemen de meritocratie. Men verdient zijn succes. Als wij succesvol zijn, dan kloppen we ons op de borst... en dan zeggen we, kijk eens hoe fantastisch... ik verdien die bonus, ik heb ervoor gewerkt. Al die mensen die dat niet hebben... die gaan naar de psychiater. Meer en meer. Ik heb veel te veel werk, en ook in Nederland ja. zie ik dat. Hoe die psychiatrie boomt, hoe meer en meer mensen niet aan de bak komen... zich ongelukkig voelt, slecht, angstig, gestoord en hoe we dan met allerlei labmiddelen proberen hen op te vangen. Dat doen we hier dan wel. Ik ben ook bang dat met de crisis en de verdere, het verdere vooruitschrijden van, van financiële beknibbelingen, dat deze mensen nog meer uit de boot gaan vallen. Dat de reddingsboten die de psychiatrie nu, voor, nu voorziet, bezuinigd zullen worden en dat we alleen nog zwemvesten zullen voorzien en voedselpakketten. Ja. ja, maar wat ik bedoel, kijk, het gaat natuurlijk succes, daar, ik heb het niet eens over succes. Je leeft nu in een samenleving waarin je bijvoorbeeld als vrouw niet meer wordt verwacht, je zal nu trouwen en je kinderen baren. Je mag nu een studie volgen, een baan zoeken die je wilt. En dat, dat, dat, dat bedoel ik ook het met moet. vrijheden die wij nu hebben. en die bijvoorbeeld, Mijn moeder moest gewoon ontslag nemen toen ze lerares was, toen ze zwanger was van haar eerste kind. Dat was heel normaal. In de 60e jaren moest Vreselijk je was dat. Weg. Ik wil absoluut niet terug naar die tijd. Nou, nou, dat bedoel dat ik. En ik zijn. vind dat dus winst die wij hebben in deze tijd. En laat. dan gaat het niet alleen maar over... dat we hier met z'n allen lekker succesvol zitten te zijn. Want wij zijn ook gewoon mensen die gelukkig worden... van in een samenleving leven waar je gewoon ja. keuzes hebt. Maar en volgens mij de Wachten is de prijs van, van die keuzevrijheid... is dat we nu allemaal ongelukkig zijn. Nou, ik, wat ik wel een beetje herken... Is, is wat, eerder? wat ik wel een beetje herken is dat uh, we toch een soort maatschappelijk gevoel hebben... van succes is een keuze. En als je dus geen succes hebt... Een dan dan dan verdienste. Heb je... Het is meer dan een kus. Het is een verdienst. Dan heb je gewoon niet je goede maar Het draait er niet om successen. Het draait er ook om gewoon genieten van het leven... met de mensen om je heen waar je van houdt... en een tevreden baan hebben. Een baan waar je gelukkig van wordt. Ja, maar dat is ook succes. Ik bedoel, dus als je, niet, als je dus geen baan hebt... en je hebt geniet of je en hebt geen plezier je nee, baan... Nee, uw dat, lukt niet goed. Dan is het je eigen... Of je, ja, ja, dan, is dan dat gaan we naar de psychiaal. Wat is het, dan precies, het alternatief? Het gaat er niet om dat er per se direct een alternatief is. van de, Bijvoorbeeld terug naar jaren vijf. Want ik denk inderdaad Absoluut dat het ook, niet. ook nee. geen alternatief is. Ja. Maar nou. het is denk ik misschien wel goed als we iets meer oog hebben voor het feit... dat als mensen maatschappelijk niet succesvol zijn... Ja, dat je ook gewoon wel eens pech kunt hebben in het leven. We gaan eh, straks verder. <lacht> <lacht> Want we gaan even naar de nieuwsfeiten van dit moment. Dit is Radio 1. E. Ruimschoots half drie, get Kluuk met het NOS Journaal. Bradley Manning, de Amerikaanse militair die gisteren 35 jaar cel kreeg... voor het doorspelen van geheime documenten aan Wikileaks... wil zijn leven voortzetten als vrouw, onder de naam Chelsea. In een verklaring die werd voorgelezen in het NBC-programma Today... zegt Manning dat hij zich vrouw voelt. Hij wil zo snel mogelijk met een hormoonbehandeling beginnen. Mannings verdediging had in het proces voor een militaire rechtbank al aangevoerd... dat hij worstelt met zijn identiteit en seksualiteit... en dat hij om die reden onder grote mentale druk stond. De verdediging hoopt dat president Obama Manning gratie verleent... In het noorden en midden van Portugal woeden tien grote bosbranden. De brandweer heeft 750 man ingezet om het vuur te bestrijden. De getroffen districten zijn Real in het noorden en Viseu in het midden van het land. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer vermoedt dat enkele branden zijn aangestoken. En dat zijn hoofdpunten. <tieden> En er is ook nog verkeersinformatie, John Hoga van de ANWB. Ja, met een Vilot A22 Bevenwijk richting Velsen. Daar staat voor de Velsen-tunnel twee kilometer na een ongeluk. Bij de Velsen-tunnel is daardoor de rechterrijstrook afgesloten. Radio 1, dit is de dag. We praten verder met een analyse van onze samenleving... door de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. En ook aan tafel oud-SP-Kamerlid Ewout Eergang... Marianne van Dijk is net op blote voeten binnenkomen lopen als uh, prehistorisch mens. Ze probeert op die manier te leven in Amsterdam. En reisjournalist Floortje Dessing zit hier aan tafel. En u kunt uh, reageren via Twitter, wat u al ruimschoots doet, met hashtag DIDD. Of op onze website ditistedag.nu. Dat uh, praten over die samenleving doen we naar aanleiding van het uh, boek Borderline Times. Een Belgisch boek van uh, psycholoog, uh, nee dat zeg ik fout. Psychiater Dirk de Wachter, uh, u houdt de samenleving een spiegel voor. We hadden het net over de buitenbeentjes. En dat je in het leven niet kunt slagen door bijvoorbeeld uh, gebrek aan een huwelijk, gebrek aan een baan. Maar buitenbeentjes is toch gewoon iets van alle tijden? Vroeger moest je goed kunnen vechten als man... anders dan viel je ook buiten de boot. Nu moet je iets anders vinden. Natuurlijk is dat van alle tijden. Elke tijd heeft zijn probleem. Elke tijd heeft ook zijn pathologie. Maar ik u beschrijf wel... deze van deze tijd. Maar u zegt er ja. vallen nu meer mensen buiten de boot dan vroeger? Er zitten meer mensen in de psychiatrische diagnostiek. Dat in ieder geval. En als psychiater wil ik daar iets over zeggen. Ik wil goed voor mijn patiënten zorgen in mijn kabinet. Maar ik wil ook aan de wereld zeggen... dat de pathologie van deze mensen te maken heeft met de wereld... Ja, dus het boomt psychiatrische diagnoses. En ik wil mij afvragen, hoe komt dat? Hoe komt dat meer en meer mensen nood heeft aan een psychiatrisch etiket om te bestaan in deze maatschappij. Het is toch bijzonder, een maatschappij die in Nederland nog meer dan in Vlaanderen... zich op de borst klopt qua gelukkigheid. Kijk eens hoe fantastisch wij het doen. De beste leerling van de klas in Europa. Financieel gezond. En dan denk je, oké, okay, dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd onwaarschijnlijk veel diagnostiek. Mensen die wenend bij mij in, in het kabinet zitten, zeggen ik kan niet meer... Ik haal het niet. Ik uh, moet leven van een uitkering, want ik val uit de boot. Ik wil daarop attenderen. Ja? En ik wil niet zeggen dat en dat moet gebeuren, want dat verwijt men mij een beetje van... Wat is nu de oplossing? Dat is niet zo eenvoudig. Hè? De oplossing moet ook, ik vond het mooi... Uh, wat uh, meneer daar zei over, over de Afrikaanse samenleving... ik denk dat we daar ook een voorbeeld kunnen nemen... de oplossing moet komen van bottom-up van ons allen... de gewone mensen die wat nadenken over hun bestaan. Ja, maar dan moeten we het weer zelf oplossen. Ja, altijd. Het kan niet anders. <lacht> ik denk niet dat er een leider moet komen... daar ben ik zelfs zeer bang voor in deze tijden... in deze tijden van, van vloeibare identiteit... mensen weten niet goed meer wat gedaan met hun bestaan... dat er een leider opstaat die zegt van... kom en volg mij. Ik weet het... In deze tijden is dat gevaarlijk. Nog even over die buitenbeentjes. Hè? Want het, het zijn er dan meer dan vroeger, in ieder geval die in de psychiatrie belanden. Ja. Hoeveel zijn dat er dan? En wordt u bijvoorbeeld ook wel eens gebeld door mensen die zogenaamd succesvol zijn... die zich dan ook een buitenbeentje voelen? Ja, ik zie. Kijk, ik heb een, een private praktijk eh, nog. Als hoogleraar is dat een beetje raar. Maar dat heb, en daar zie ik de hoogst succesvolle mensen. Ja? Be bekende figuren uit de politiek, uit, uit de journalistiek. Zelfs, bent u zelf een uh, succesvol ja? psychiater? Ik, mijn boek is een zelfhulpboek, ja, zeg ik altijd. Het gaat over mijzelf. U bent ja. patiënt van uzelf? Natuurlijk, ja, dat zijn we allemaal. Ja. Maar, is, is maar dus eigenlijk... Deze succesvolle mensen zitten voor hetzelfde geld te wenen in mijn bureau. Zeggen, ik kan niet meer. Ik haal het niet meer. Ik ben naar, buiten, naar de buitenwereld toe fantastisch, maar ik voel mij zeer ongelukkig. Ik voel mij zeer slecht. Mijn kinderen spreken niet meer met mij. Mijn geliefde is er weer vandoor. Ik heb weer een andere partner nodig om mij goed te voelen. Mijn, mijn geld uh, is, is op de verkeerde bank belegd en ik ben alles kwijt. Ik weet niet wat. Het gaat over verlies. Is het welvaartsproblematiek? Dat is het. Sowieso bij ons. Hè. Onze welvaartsstaat is zo oververhit geraakt dat wij daarin toch wat ziek zijn. Ja, dat kan niet anders. Maar de term buitenbeentje die klopt eigenlijk niet meer als zoveel mensen er last van hebben. Dat is wat ik ook uh, in de ondertitel van mijn boek zeg. Het einde van de normaliteit. Op de duur worden we allemaal diagnostisch geïdentificeerd. En zullen we een zelfhulpgroep moeten oprichten voor zij die geen diagnose hebben. <lacht> ja, die elkaar kunnen beklagen. zeggen Wat is er toch met ons aan de hand? Wij hebben niets. Kortje ja. Dessing, je lacht er een beetje om. Ja, het is mooi, want we, inderdaad kunnen wij ons in deze samenleving met dit soort vragen... we kunnen het ons permitteren om met zulke vragen ons bezig te houden. Dat is juist. Ja, Dat, is juist. Dat is wat Chomsky al dertig jaar geleden zei. Hij zegt van kijk, in, in, in, de, in Rusland toen, in, in de Sovjet-Unie, werd iedereen die iets zei onmiddellijk neergekogeld of naar de gulag gestuurd. En bij ons in de Verenigde Staten, zei Chomsky, kan alles gezegd worden, maar het maakt geen verschil. Dat is ook wat, wat ik een beetje vrees, dat mijn praatje wordt in het getater en het gezever en het dagelijkse geleuter van de media, wordt gedilueerd tot nietsheid. Wat, wat hoopt u dan wel? Dat, wel ik hoop dat mensen nadenken en dat er toch iets uh, van bewustzijn komt. Dat is wat we als psychotherapeut ook doen. Hè. We spreken met mensen, niet om hen te zeggen wat ze moeten doen, niet om te zeggen dat ze verkeerd zijn of dat het vroeger beter was, maar om met hen te zoeken naar manieren om het leven een beetje beter te maken aan te pakken. Maar wat hebben we dan nodig? Want u, u schrijft bijvoorbeeld in uw boek, u, bent, u komt uit een katholiek milieu en, en uh, bent niet, uh, u gelooft niet in God, maar u zegt wel, nou, toen u ja. in God gelooft, was het allemaal nog een stuk makkelijker. Het is allemaal erg kort door de bocht natuurlijk. Uh, kijk, ik denk dat het grote verhaal van het geloof dat vroeger in onze contrijen en ook hier in Nederland bestond, is niet meer de grote zingever. Of men dat goed vindt of niet goed vindt, dat is zo. En ik denk, een van de uitdagingen van de tijd gaat zijn... hoe kunnen we zinvol bestaan zonder die voorafgegeven schablonen... die vroeger automatisch de zin gaven en voor heel veel leed hebben gezorgd ook. En kan dat wel? Dat weet ik niet. Dat gaat de uitdaging zijn. En ik ben dus een cultuuroptimist. Ik denk dat dat kan. Ik denk dat deze nieuwe generatie mensen daar ook weer oplossingen gaat op vinden. En gaat zinvolle dingen in het leven vinden zonder dat daar een voorafgaande godheid moet voor zorgen. Daar ben ik eigenlijk nogal optimistisch over. Ja, als ik even de kaart speel naar Marianne van Dijk, prehistorisch mens. Is, is dit, herken jij ook hier iets in of niet? Uh, nou, wat ik, wat ik zelf wel interessant vind, want ik ben niet alleen uh, ja, hobbe, hobbewoner 2.0, <laughs> maar ook uh, filosoof. Dus ik vraag me dan ook af: wat, wat uh, mensen die in therapie gaan, wat verstaan die dan onder, onder gelukkig zijn? Want volgens mij is dat misschien ook wel een probleem. Dat we denken dat gelukkig zijn, als we dat gelijkstellen aan je continu fijn voelen. Terwijl... Absoluut, dat is heel juist. Ja. Ik denk dat daar een probleem is: dat onze maatschappij gelukkig zijn heel erg uh, associeert met succes, met materieel gewin en met een soort uh, oververtrouwen. Overtrokken gevoel van altijd leuk. Ja, wat is, dat is gelukt? Dan Facebook achter je. Ik denk dat een betere term een soort tevredenheid kan zijn en, wat ik dan een beetje lapidair ook beweer, uh, ook een klein beetje ongelukkig kunnen zijn. Dat is namelijk de tegenslagen van het leven, die er altijd zijn, ook wat kunnen bijnemen. De kleine dingen, het liefst niet te veel grote dingen, maar de kleine tegenslagen van het leven, de dingen die niet zo fantastisch zijn, ook tot het leven laten behoren. We moeten leren ongelukkig te zijn. We toe. moeten, alsjeblieft, ik ben altijd beleefd... een klein beetje ongelukkig leren zijn. En verdrijven we dat? Ja, zeker. Ja. Het ongeluk wordt afgeweerd. Facebook staat vol leukheid. Alles is, vind ik, leuk. Er staan allemaal foto's op die fantastisch zijn. Lachende gezichten. Er is geen plaats voor een beetje verdriet. Ik ben een verdriet-dokter. Het u verdriet zelf, wordt Heeft u zelf een pagina op Facebook? Ik heb geen. Nee. nee maar dan zou niet. u een verdrietige pagina kunnen maken? Ja, maar ik ben uh, niet meer die generatie die daarmee bezig is. Ik laat het aan de Twitter, jongeren. Zag ik? Of is dat een fake account? Dat, ik heb dat niet. Ja, Men heeft mij daarop geattendeerd. is wat anders voor u. Zo gaat dat dan in de media. Ja. Maar er wordt, ik, er wordt ook wat afgeklaagd. zou niet weten hoe dat marcheert. Er wordt Heel ook wat teeren. afgeklaagd op Facebook en Twitter over bijvoorbeeld het weer. En men klaagt over, ja. over de ander. ja, zeker. Ja. Niet en over het hebben. weer. Ja, maar Zeker. Niet over het verdriet. Verdriet heeft heel weinig plaats op Facebook. Ja, Daar ben ik wel mee ik Dat is een probleem. Ben ik wel met u eens, maar ook zelfs op Facebook. Het is net het echte leven. Ja, dat zie je ook wel eens. En dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Uh, dat mensen bijvoorbeeld vertellen... Een, een, jaar lang, een jaar geleden is mijn oma overleden. Mm. En dan een foto plaatsen. Dus het is niet zo dat... We, dat niet, dat, ik dat ik zie je soms vaak bij mensen die niet op Facebook en op Twitter zitten... dat ze dan heel erg anti-nieuwe sociale media zijn. dat Ik ben niet anti-nieuwe sociale media. Zeker niet. Integendeel. Ik denk dat die nieuwe generatie mensen daar moet over nadenken. Hoe kunnen we verdrietigheid en tegenslagen daar ook in brengen. Maar zou je dan op Facebook moeten zetten... bijvoorbeeld, ik zit heel erg in de knoop met mezelf? Men moet niet. Dat al okay. weer, wederom om te beginnen. Zou het verstandig dat, kunnen zijn? Dat zou verstandig kunnen zijn, ja. En Ik ken een aantal voorbeelden van jonge mensen... die via, met zware extreem verlies... ik denk aan de, de, de doden in Pukkelpop vorig jaar... Mm -hmm. die daar dan toch in de nieuwe media gebruik gemaakt hebben... om iets van rouw daarin te posten en, en te doen. Dus dat, dat geeft weer nieuwe mogelijkheden. He, ik ben absoluut niet tegen nieuwe technologieën. Ja. Even een vraagje aan Ewald Ering: Herkent u als voormalig Kamerlid die, die, die cultuur van succes... En, en niet mogen falen in de politiek, in de Tweede Kamer zelf? Nou, Ik denk dat de Tweede Kamer daarin niet anders is... dan, uh, dan de rest van ons land. Of misschien wel een uitvergrote hoekje daarvan? Ja, kijk, het is, het is natuurlijk wel een enorm competitief omgeving. Je mag niet falen als politicus. Nou, je mag best falen, maar dan kom je gewoon niet meer op de lijst. Ja, ja. Ja, dat betekent, er is geen ruimte voor. Nee, dus, dus, maar dat is denk ik niet zo heel erg anders dan in andere werkkringen. He, bedoel, als, als, als, als je bij dit programma werkt en je maakt er niks van... dan denk ik ook niet dat je contract wordt verlengd... als je een tijdelijk contract hebt. Dus in die zin is, is het inderdaad niet anders. Maar het is wel een extreem competitieve omgeving. Met een enorme werkdruk en, en, en dus druk om te presteren ook. Uh, en maar, maar ik denk ook dat komt natuurlijk op heel veel plekken voor... in onze nou, toch tamelijk gehaaste maatschappij. En ik denk dat mensen misschien dat dat ook een oplossing... of een klein beetje kan helpen om, uh, om, om zeg maar de problemen die je beschrijft... op. het zou ook goed zijn als mensen zich ook niet voortdurend zo onder druk laten Absoluut, zetten. Absoluut, zeker. Maar waar ja. ik dan benieuwd naar ben, wanneer besloot jezelf eruit te stappen. Dat jij ook dacht, dit, hier wil ik niet meer mee verder. Ik wil mijn leven een andere richting geven. Oh, dat is heel simpel. Toen, uh, de dag dat het kabinet viel, dan weet je dus... Uh, als je in de, in de Kamer zit, dan weet je van... nou ja, binnen een, binnen een week wordt mij gevraagd... wil je opnieuw herkiesbaar stellen? Dus ik heb toen gewoon intuïtief besloten... Van, ik ga dat niet nog een keer doen. Ik heb veertien jaar aan de Binnenhof gewerkt... waarvan zeven jaar als Kamerlid... En uh, dat vond ik heel lang, uh, 14 jaar. En ik dacht, nou, dat, dat ik, kan het, ik had het makkelijk nog een keer kunnen doorgaan. hoor. Uh, en dat had ik ook goed kunnen doen, denk ik. Maar dan was het meer van hetzelfde geweest en dat wilde ik niet. En je ja. komt ook nooit meer terug in Den Haag? Dat denk ik niet, nee. Meneer de Wachter, u, u heeft het over hè, de, de, het individualisme... En, en dat we daardoor soms misschien ongelukkig zijn... maar misschien toch ook wel nieuwe oplossingen kunnen vinden. Hoe belangrijk is zorg voor de ander? Dat wordt namelijk ook genoemd in uw boek in, in de zoektocht naar geluk. Daar eindig ik mijn boek ook mee, dat is het cruciaal. Daar gaat het echt over. Als we oplossingen willen vinden voor onze individuele samenleving... gaat het over de zorg voor de ander. Als, als cruciaal punt om... Zin in het leven te vinden. De zin van het leven komt niet van bovenaf... van een of andere straal uit de hemel... maar komt in de zorg voor de ander. In het beantwoorden van de nood van de, van de ander. Maar dat staat haaks op, op de moraal van deze samenleving. Dat staat, ja. ja daarom dat ik het zo belangrijk vind en dat de... ik het zo benadruk. En het wordt ook wel erkend. Ik word wat dat betreft blijkbaar niet aanzien... als een wereldvreemde kwiet. Maar ik word aanzien als iemand die daar toch wel een punt heeft. Tot mijn genoegen, overigens. Ja. U heeft groot succes met u bent beland aan de hoeveelste druk? De zestiende druk zijn maar. Een succesvol geslaagd man. Ja, geluk, hoe ongelukkig dat... bent u? Uh, ik ben natuurlijk een, een, een vrij gelukkig mens, maar dat heeft niets met dat boek te maken. Dat heeft heel veel te maken met mijn eigen gezin en mijn, mijn leven. Mijn beroep, dat van de mooiste beroepen is dat er bestaat. Het zorgen voor andere mensen in nood enzovoort. En dat boek is een, is een heel leuke meerwaarde, maar dat heeft eigenlijk met mijn geluk bijna niets te maken. Maar met dat zorgen voor de ander draagt u toch een beetje een oplossing aan, of niet? Ja, ik probeer zelf in mijn eigen kleine zijn daar wel iets mee te doen. Ik zou toch wel zou raar zijn moest ik dat niet doen. Maar ik denk dat niet iedereen psychiater moet worden. Dat is nu ook wat veel van het goede. Hè? Maar dat, ik denk dat het toch wel een cruciaal punt is dat de zin van het bestaan te maken heeft met de zorg voor de ander. Ja. I look at the ground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 my face pretending as always and these are the bright days So I can shut my eyes Pretending as always van Anouk. 12 minuten voor drie jaar zijn er nog plekken op de wereld waar Floortje Dessing niet is geweest. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Eh, maar in ieder geval begint binnenkort weer een nieuwe serie van haar televisieprogramma Drie op reis. Floortje, is er een land waar je nooit meer naartoe wil? Nee, bestaat niet. Nee. Nee, elk land heeft iets bijzonders, elk volk heeft iets bijzonders. Je hebt geen top drie van minst leuke landen? Nou, de zwaarste reis, maar in dit is natuurlijk he, als we het over de, over de huidige situatie, politie, gewoon de situatie hebben, is dat helemaal schrijnend. Maar de zwaarste reis ooit was Syrië, vier jaar geleden. Want dat was toen al een land wat, ja... Verscheurd was. Verscheurd was. Oh. En we hadden daar echt iemand van de... Nou, bijna geheime politie bij ons. Het was dus een hele nare sfeer, Hinger. Het was, we werden gedwongen allerlei dingen te filmen. En, en mensen werden gewoon... Uh, ja, het, was, het was een hele nare sfeer. En... Um, dat was heel, heel moeilijk filmen, zeg maar. Ja. Talloze reis gemaakt. Is er sprake van een verslaving bij jou? Nee, dat vind ik altijd moeilijk. Je zou altijd... zonder kunnen? Tuurlijk. Bedoel... Vandaag op morgen? Nou, ik ben net uh, drie, een nou, half jaar ziek geweest. Ja. Ik ben echt, echt heel goed eruit geweest. Um, en dat... ik zag je in tranen weer door de douane gaan. Ja, dat was dus, een shot ik, van ergens in een programma, ik weet niet meer waarom. Ja, waar dat klopt. Maar. Ja, omdat ik het. Ik blijf het een, een, een groot geschenk vinden dat ik dit werk mag doen. Maar niet zodanig dat het een verslaving, dus is. Nee, verslaving is iets waar je dwangmatig aan moet toegeven, omdat je anders uh, diep ongelukkig wordt. En er zijn zoveel dingen in het leven waar ik ook van kan genieten, die niet direct te maken hebben met. Reizen. reizen, ja, toch is het verrijkend. Behalve dat je ah, de wereld zo, ontdekt, Luit, ja. ontdek je toch ook jezelf? Zeker, ik vind dat het mooie reis wordt. Altijd al, je gaat lekker op vakantie en zo, maar het heeft het helemaal niets mee te maken. Een reis is voor mij een verrijking van je belevingswereld om meer te zien en te beleven, om je om te leren. Elke reis leer ik van elke. Ik, ik zie altijd nieuwe mensen die met nieuwe inzichten komen, en nieuwe verhalen vertellen. Vind ik prachtig. We zijn net terug uit Amerika, daar hebben we een, een verhaal gemaakt over de Amish. Nou, ja, dat is onvoorstelbaar dat dat nog anno deze tijd bestaat. Mensen die echt leven alsof het 1830 is. In Sluit aan, Marianne van Dijk. Ja, maar ik bedoel, dan zit je met zo'n man te praten... die we ja. konden interviewen, wat ook redelijk bijzonder is. En die zijn visie op het leven vertelt. En je denkt van tevoren Amish, laat maar dat is allemaal zo. Maar dat, die hebben ook weer zoveel mooie dingen in. Er zitten heel veel dingen mis. Maar er zitten ook dingen in hun samenleving die weer heel mooi zijn. Oh. Die wij weer verloren zijn. Dat vind ik prachtig aan reizen. Dus dat deed je ook voor je televisieprogramma: naar ja. de Amis gaan. Ja. Maar, maar het is nou niet iets van: kijk, er, daar moet je heen. Want nee, dat maar is dat leuk is ook een beetje achterhaald. Met dat wij op die manier zo'n programma maken. Van uh, kom nu naar het ja. strand. Daar gaat het helemaal niet om. Wij maken. Ik zeg altijd: we maken een reisprogramma om te laten zien wat er in de wereld gebeurt. Wie er leven. En hopelijk ook een beetje begrip te kweken voor. Sommige zaken en mensen. Flotje Dessing, eh, laten we heel even luisteren naar gewoon een aantal quotes van jou. Wat is dit een ervaring, hè? Fantastisch! Oh, dit is echt helemaal geweldig. Wat is het hier prachtig. Ik heb toch al een hele hoop mooie dingen mogen zien. Maar dit is werkelijk zo Absurd mooi. Absurd mooi. Goed. Goed. Goed. Echt fantastisch. Fantastisch. fantastisch. fantastisch. fantastisch. fantastisch. Ja, oh, het, is, uh, het is heel... gemonteerd ga je nu zeggen. Hè? Dat, dat hebben zeg jullie zo gemonteerd ga je nu zeggen, toch? Ja, maar ik weet dat jullie dit soort dingen natuurlijk zo knippen. Omdat jullie het zo ervaren. Nee, maar Koen Vloen heeft je ook een keer zo Ja, maar dit, kijk, het, ik, het, dat laat ik gewoon over mij heen. Want je kan ook hele andere dingen uit mijn uitzendingen knippen... waarin we wel... Maar je over, ons, maken ons programma is veranderd door, door de loop van de tijd. En ik dacht, nou misschien is dit meer van vroeger. En ja, ik weet niet. Als Maak jullie het zo willen soort... zien, dan vind ik het gezegend. Oh want ik oh. weet namelijk dat ik in het programma wel degelijk heel veel onderwerpen aansnij. Heel veel verschillende dingen laat zien. We hebben afleveringen gemaakt over Noord-Korea. Ja. Uh, ik ben in Saudi-Arabië geweest, in Jemen geweest. weet je wel. Niet om nu even een wit voetje te halen, maar zo werkt het. Er is en, wel nuance, want ik zag psychiater, uh, ik Wacht, al een uh, klein beetje glimlachen bij al die superlatieven. Ja, maar het is een voorbeeld van die wauw-cultuur. waar ik Ja, eh, maar dit is heel makkelijk maar, om het maar, nu ik, zo... Ja, het, je zegt ook geen wit voetje halen. Ja. Maar de, dat is natuurlijk moeilijk. Als jij gewoon in je privé sfeer het toch wil vertellen... nou, ik ben nu ergens geweest, echt een bijzonder verhaal meegemaakt... zoals je dat nu ook met ons deelt. Is dat wel eens moeilijk voor je? Dat je denkt, ja, hoe ver kan ik gaan? Uh, hoe bedoel je dat? Daar nou ja. kan ik gaan? Heb je bijvoorbeeld op Facebook zo'n TripAdvisor kaart ingevuld... met alle bestemmingen waar je bent geweest? Nee, maar dan je gaat er dat gaat het ook koop? helemaal niet. Nee, nee dan gaat het. Kijk, ik, mijn beroep is het maken van een reisprogramma. En wij, wij laten de wereld zien wat er in de wereld te kopen is... en wat er te zien is. En toevallig is het wel zo dat de wereld onwaarschijnlijk mooi is... en dat er ongelooflijk veel mooie dingen te zien zijn. Dus die jubelstemming is terecht soms? Ja, ik, ik voel dit oprecht zo als ik op reis ben. Maar het is niet de hele dag door. Maar als je uit 20 verschillende afleveringen... Uh, acht quotes knipt, dan krijg je dit. En dan lijkt het alsof ik alleen maar jubelend de wereld ja, het, het overga. Het is ook het imago, toch? De mooiste baan ter wereld. Ik weet wel eens bij tv-lab bijvoorbeeld... Hè, worden ideeën voor nieuwe programma's ingediend. 80% is een reisprogramma. Iedereen wil dat. Ja, maar reizen is natuurlijk heel bijzonder... dat je dat voor je werk mag doen. Daar ben ik me terdege van bewust. Alleen, waar ik altijd een beetje moe van word... is dat het heel erg weg wordt geschilderd. Dus je bent lekker op vakantie. Maar gelukkig weet ik dat mensen die programma's zien, die weten dat het anders zit. Want ja. We... Nee, maar als je voor televisie in het buitenland bent. dan is dat verre van vakantie. Want je moet zo effectief mogelijk, zoveel mogelijk doen. Ja, maar los daarvan. Het is gewoon, we zijn gewoon bezig met het. Uh, ja, weet je, Ik vind sowieso in de huidige samenleving. zijn we best wel een beetje. In onszelf aan het keren. En een beetje van Nederland en voor de rest huur hu, eng. Euh, wat gebeurt er allemaal in die vreemde boze buitenwereld? En dat wil ik ook bestrijden. Ik, wil, ik vind het gewoon goed als mensen om zich heen blijven kijken. Euh, begrip blijven opbrengen voor andere culturen. Het is een beetje verheven misschien, maar zo zie ik het wel. En ik vind dat reizen ook enorm verhelderend kan werken. En je geest ver kan verruimen. En als je dan zelf niet op reis kan, dan wel uh, kijkend naar jouw programma. Dat je dan die verrijking meekrijgt. Nou, zo zwaar en zo. Ik, ik, nee, ik, ik denk, weet dat ik vul het dat even nee, in maar ik weet dat ik. Zo, dat zou ik niet op mijn programma willen plakken. Maar zo maak ik het met die intentie. Dat vind ik gewoon belangrijk. Ik vind het gewoon fantastisch. Als we inderdaad, zoals ik zei. die aflevering over Noord-Korea hebben gemaakt. Dat mensen zeggen: Wow. Ja, er wonen ook gewoon mensen die gewoon naar school gaan. en verliefd worden. en in het park zitten en dronken worden. Daar en, gaat het mee om. Heb ik, echt met het ja, ik heb met fascinatie naar zitten kijken. Het is volgens mij alleen al heel bijzonder dat je daar überhaupt heen kon. Ja, maar ook, uh, ik vond het heel bijzonder dat je ook iets van het gewone leven daar kon, uh, ja, kon laten zien. Is de droom van iedere SP'er hè? Nou, absoluut niet. Maar... <lacht> ook is dat een vooroordeel. <lacht> <lacht> ja, dat je daar überhaupt heen kon is volgens ja, mij heel bijzonder. heel bijzonder. En het is nou niet bepaald van, uh, nee. als je dat gezien hebt van nou ik ga een reis boeken. Nee. <lacht> Floortje, dit is natuurlijk een andere keer zei Dit is gewoon privé. Je bent veel van huis. Uh, hoe onderhoud jij je contacten met je vrienden? Hoe ga je nog naar verjaardagen en dat soort dingen meer? Nou, ik ben niet van zes maanden per jaar weg, zeven, daar houden er vijf over. Zes. Dan kan je prima een sociaal leven nog wel onderhouden. Maar het is anders, want je moet gewoon heel veel weg en heel veel. Uh... Heb je een partner op dit moment? Uh, ja, die reist ook veel. Fotograaf, dus. Oké, okay. ja. En soms ook nog wel samen? Of zeg je nou ja, als ja, ik al vakantie heb dan... dan? Af en toe. Af en toe. Ja. Uh, de nieuwe serie begint op 8 september, uh, Nederland 3, ja. rond 5 voor 8. Uh, nog nieuwe bestemmingen? Ik maak een, uh, omdat ik zie ben geweest, niet veel gekke wilde woeste dingen. Zijn we reizen dwars door Amerika. Ik ben vanaf Nederland met een containerschip naar Amerika vertrokken. Een reis overland naar Alaska. Um, maar ik ga in het voorjaar een nieuw programma maken. En daarin ga ik wel andere, verdere bestemmingen bezoeken. Een nieuw programma naast de drie op reis ja, bedoel je? Ja, een nieuw programma. Aan. Ook voor BNN? Ja, nou we gaan samen met Varen. Ja, jullie worden één, één ja. omroep. Nu, ja. nu ben jij vaker geswitst van, van Veronica naar Link naar BNN. Ja, klopt. Dus dit ja. maak je ook nog wel mee misschien? Ja, nou het gaat automatisch. Het gaat Fantasie gebeuren. Ik, ik heb nog een contract. Maar hoe gaat dat programma de... Precies uitzien in het voorjaar. Ja, dat wordt nog, zeg maar, er komt nog een officiële presentatie van. Maar het wordt ook weer met reizen. Alleen we gaan iets dieper op de zaken in en iets langer. En iets kunnen iets meer graven, mooie, mooie onderwerpen maken. Dus. Ja. Je loopt een beetje voor de muziek uit, voel ik nu? Ja, nee, nee maar het is gewoon. Daar ben ik heel blij mee. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, zeker omdat ik een half jaar uit ben geweest, heel ziek ben geweest en dacht. Nou, dit was het. En dan is het heel bijzonder dat je dit weer kan en mag gaan doen. En ook weer op een nieuwe manier. En zijn dat dan ook weer nieuwe landen? Of ga je op een andere manier naar een land toe? Of andere Nou, we gaan in iets land? langer, iets uitgebreider, ja. iets dieper. Mooie mensen zoeken met mooie verhalen. En niet bang om opnieuw zo getroffen te worden door een ziekte? Als dat gebeurt, dan gaan we daar weer verder mee dealen. Kan maar dat ik, was wel de eerste keer, toch? Dat zoiets gebeurde. Ja, dat was voor het eerst. En het is ook wel heel confronterend. Omdat je heel erg wordt geconfronteerd met allerlei dingen... waarvan je denkt van, oh mijn god. Omdat er ook heel veel uh, ja, weet je, ziekenhuizen... Op een gegeven moment, blaas deed het niet meer, ik zeg maar wat. Dat zijn dingen die zo, zo essentieel zijn. Uh, dus daar schrik je heel erg van. Maar is het is ook weer bijzonder om te zien... dat je een vangnet van mensen om je heen hebt. Dat is ook wel weer het hele mooie daar. En je bent niet extra bang dat het in de toekomst weer gebeurt. Doordat nee, ik nee, ben komt. niet bang. Als je bang bent, dan uh, wordt het leven heel erg saai. Ik heb er zin in, hoor. Het nieuwe seizoen van Drie op reis. Weet je dat ik iedere zondag kijk? Nou, ik geloof je niet helemaal. Het is wel waar. <laughs> echt waar? Wat was de laatste aflevering, Jeroen? <laughs> we uh, zijn het herhalen. we <laughs> oh, ja, kijken ook naar herhalingen. Je kijkt ook naar herhalingen? Nou, ja, dat was dan Dennis Storm, die door heel Europa ging al die landen af. Vond ik echt te gek om te zien ja, hoe dat die was wel leuk op, bijzondere plekken kwam in Scandinavië. Ja, door hem ja, heb goed. ik een reis naar Finland geboekt. Want hij was in Helsinki, dat ik denk daar ik moet ik ook vind. heen. Dat dat is echt vind. waar, niet gelogen. Je. Ja. Jeroen krijgt zo'n handtekening van, van Flortje <laughs> Dessing. Niet alleen een handtekening. <laughs> Oké. Okay. En daarna gaan we weer praten over andere dingen. Wat beweegt bijvoorbeeld iemand om in Amsterdam te gaan leven... als een prehistorisch mens op blote voeten en uh, met handen eten... En, en nog veel meer van dat? We gaan het zometeen vragen aan Marianne van Dijk... die als uh, persoonlijk experiment door het leven gaat als... Holbewoner. Dat kan echt en dat doet ze met een reden. En dan gaat ze zo van alles over vertellen. En ook hebben we nog allerlei eh, nieuws uit de regio. Maar eerst is het natuurlijk op Radio 1 het nieuws van drie uur. Wij zometeen terug met Dit is de dag. Benieuwd hoe Dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Nog even snel naar de zon. Kijk dan op...